Vijf uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Rick Santorum is de winnaar van de republikeinse voorverkiezingen... in de Amerikaanse staten Missouri en Minnesota. Dat voorspellen Amerikaanse media. In beide staten haalt hij een flinke overwinning op Mitt Romney... die nog de meeste kans lijkt te hebben... om de presidentskandidaat van de republikeinen te worden. Santorum boekte voor vandaag één overwinning in Iowa. Hij was de enige kandidaat die actief campagne voerde in Missouri... Ook in Colorado waren voorverkiezingen, maar die uitslag komt later. Jamaica is begonnen met het vernietigen van duizenden vuurwapens. Bij een fabriek in de hoofdstad Kingston... werden zo'n 2000 pistolen en geweren omgesmolten. Vertegenwoordigers van de politie, de Jamaicaanse regering... en de Verenigde Naties gooiden de wapens in een grote oven. De concentratie vuurwapens op Jamaica is een van de hoogste ter wereld. Veel van de wapens die de politie in beslag neemt... zijn door bendes uit de Verenigde Staten gesmokkeld. 50 militairen gaan vandaag op het Hegermeer in Friesland helpen de sneeuw van het ijs te halen. Het meer kan mogelijk dienen als alternatieve route voor de Elfstedentocht, omdat op sommige delen van de route het ijs nog erg dun is. Vanavond wordt mogelijk duidelijk of de tocht kan doorgaan, dan komt het organiserend comité van de Vereniging de Friese Elfsteden bij elkaar. Vanaf zondag dreigt de temperatuur weer boven nul uit te komen. Vandaag worden op de Grote Rietplas bij Emmen... de Nederlandse kampioenschappen-marathonschaatsen op natuurreis verreden. Straks om acht uur beginnen de veteranen met een tocht van 60 kilometer. De vrouwen schaatsen om 10 uur 70 kilometer. En de mannen beginnen om half twee aan de marathon van 100 kilometer. Bob de Vries zal zijn Nationale Marathon-titel op natuurreis verdedigen. Vanwege de verwachte belangstelling... rijden er in Emmen gratis bussen tussen het NS-station, het centrum en de Grote Rietplas. Het weer wisselend bewolkt met lichte tot matige vorst. Plaatselijk kan het glad zijn. Overdag eerst bewolkt, later meer zon. Middagtemperatuur rond min 2 graden en een stevige Noordoostenwind. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Kameran en Ingeluus Goedemorgen. Het is de dag dat het NK op natuurijs wordt geschaad. Het is de dag dat de rayonhoofden uh, vanavond bij elkaar komen. Het is woensdag 8 februari. U luistert naar Nu al wakker van Omroep BNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot hier vlak om de hoek. En komend u hoort u... De laatste winnaar van de Elfstedentocht Henk Angenind. PVV-Kamerlid Joram van Klaveren en... over weggepeste homostellen. En u hoort onze WNL-collega's van vandaag de dag die straks live uitzenden vanuit Friesland. Maar we beginnen met onze bijzondere gast. Hij werd bekend dankzij zijn filmpjes op internet... waarin hij spreekt over negers die niet kunnen zwemmen. Ook geeft hij zijn nuchtere visie op de economische crisis. Ondertussen heeft de beste man ook al een ware carnavalskraker. Hij is neger en hij komt uit Brabant. Zijn naam is Steven Brunswijk, maar hij staat bekend als de Brabo-neger. Steven, goedemorgen of kunnen we beter Brabo-neger zeggen? Brabo-neger, Steven Brunswijk maakt me eigenlijk niet veel uit. Nee, je hebt er geen, uh, geen voorkeur in? Nee, nee, ik hiet Steven Brunswijk en uh, op internet uh, hebben ze me een uh, 9 genoemd. Dus, uh... Maar is dat niet een beetje ge een beetje gekke naam, dat ze jullie zo gegeven hebben? Nee, kijk, voor men was het eigenlijk heel simpel. Ik, uh, ja, ik ben een neger, kom uit Brabant, dus die link is eigenlijk wel heel <laughs> makkelijk gelegd. Is er een verschil tussen Steven en de Bravo-neger? Jawel, er is wel degelijk een verschil in. Kijk, Steven Brunswijk, toen uh, hij naar Nederland kwam, toen... Uh, leerde ik de Nederlandse cultuur kennen. En naarmate de tijd vorderde toen kwam mijn Brabants een beetje erin. Mm -hmm. En um, voor mezelf, Steven Brunswijk, uh, of Braboneger, Neger, ja, uh, ik moet het eigenlijk anders zeggen. Het is voor mij een, uh, een beetje gemixt. De ene keer dan uh, praat ik gewoon ABN, en de andere keer praat ik Brabants. Maar uh, als ik mijn vrienden ben, dan gaat dat gewoon een beetje samen, zeg maar. Mm het -hmm. is niet zo dat ik daar echt gescheiden van elkaar hou, expres of zo. Steven Brandswijk die praat dus een beetje anders dan de Brabo-neger. Um, maar is het verder ook anders? Is het, is het een soort typetje? Kan je, je erin verplaatsen voor je gevoel? Dat je denkt van ik okay, heb nu met de Brabo Neger, dus nu kan ik veel meer doen dan normaal. Um, als ik de echt wil, als ik me echt wil verplaatsen, dan kan ik er echt een typetje van maken. Als ik er echt wil, ja. Maar zoals ik al zeg, kijk, in mijn dagelijks leven dan meng ik daar gewoon. Kijk, als ik mee uh, mee aan het praten ben, dan gaat dat gewoon. Dan, dan gaat dat gewoon samen, zeg maar. Mm -hmm. Je bent uh, beroemd geworden met uh, internetvideo's, uh, want dat deed je vanuit de auto geloof ik hè? Dat, toch ja. of niet? Want hoe is dat ontstaan? Nou, um, ik verkoop nog steeds alarmsystemen, doe ik deur aan deur en op um, de particuliere markt. Ik ben nog steeds nuchter gebleven. Dus, uh. <laughs> maar um, er reed een uh, vent achter ons aan en die vent die, heeft uh, altijd in Roermond gewoond. Ja. En die, uh, dat was een Surinaamse uh, gast en daar haak ik een klik mee. Want ik ben ook Surinaams, dus we praten een beetje Surinaams onder elkaar. En hij zei tegen men van, hé, hey, uh, kun jij niet een uh, beetje Brabant praten? Zo Tilburg is dat. Kun jij wel, want je komt hier vandaan. Dus ik begin een beetje te kwatsen en uh, mijn duim een paar dingen te zuigen. En uh, ja, de rest heeft de media gedaan, denk ik. Nou, laten we daar ook even naar luisteren. Want denk je, dat al die negers er op bodem van de oceaan liggen met slavernij? kon niet zwemmen. Ja, heeft niks met slavernij te maken. kon gewoon niet zwemmen. Heel simpel. Nou, je bent, je bent recht voor ze rapen. Daar ben je ook bekend mee geworden. Wat vind je daar nou van? Ik vind... Ja, het leven moet het niet zo moeilijk nemen. Er zijn al genoeg bochten... en, vre en rare dingen waar je je eigen in moet uh, in, verplaatsen. Kijk... Uh, om een voorbeeld te geven... Uh, de ik weet niet eens wat het is, ik ken het hele woord niet eens. Maar in Suriname bijvoorbeeld, leen je geld bij een bank, je betaalt iets meer terug en het huis is voor jou. Hier in Nederland betaalde jij iets, dan krijg je weer geld terug en dan moet je weer betalen en uh, eigen huisbelasting. Het wordt allemaal te moeilijk Allemaal die raar gelopen doen. Gewoon, normaal doen, dat doe je al gek genoeg. Nodeloos ingewikkeld maken we het allemaal. En we hebben je uitgenodigd, Steven Brunswijk... omdat je na deze internetvideo's ook nog bekendheid kreeg... bij onder andere onze collega's van po -News, die je regelmatig opzochten. Ja. En inmiddels heb je ook een lied opgenomen. We gaan er straks ook naar luisteren. En dan mag je ook vertellen hoe dat dan gegaan is. En uh, of je in Brabant nu ook echt al een beetje een uh, bekende Brabander bent. Want Steven Brunswijk, maar voor ons gewoon deze ochtend... de Brabo-neger, die uh, zit uh, het komende uh, uur bij ons in de studio. Ja, en zo meteen gaan we het ook hebben over het NK Natuurijs in Emmen vandaag gereden wordt. Maar terwijl het grootste deel van de Nederlanders nog op een oor ligt... wordt het andere deel wakker en zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. Martijn Middel en ik ze met u, nemen ze met u door te beginnen met de Volkskrant. Nelly Kroes heeft het laatste euro de wereld uitgeholpen, schrijft die krant. Haar opmerking dat er absoluut geen man overboord is als een land uit de euro wordt gezet, opent nieuwe deuren. Kroes werd door haar collega-commissarissen wel meteen teruggefloten. De officiële lezing van Europa dat Griekenland met man en macht overeind moet worden gehouden... met een nieuwe noodlening van 130 miljard euro. Want als er één steen wegvalt, dan valt het hele euro-bouwwerk in elkaar... Een verspreking of uitglijden van Nelik Kroes? Nee, schrijft de Volkskrant. De woorden passen in een trend die, de afgelo die afgelopen najaar is ingezet. Daarin wordt korte metten gemaakt met de eurotaboes. Zodat we, als het nodig is, de Grieken in hun niet-concurrerende moeras kunnen laten wegzakken. Zorgverzekeraars worden oversteld met vragen over behandelkosten van tandartsen. En dat is allemaal de schuld van het vrijgeven van de tandartstarieven. Volgens Spits heerst er bij verzekerden veel onzekerheid... over extra kosten voor een bezoekje aan de tandarts. En die onzekerheid wordt maar mondjesmaat weggenomen... want maar een fractie van alle tandartsen... heeft tot nu toe een contract afgesloten met de zorgverzekeraars. Het leeft enorm, zegt een woordvoerder van Achmea. Bij de verzekeraar kwamen in korte tijd al meer dan 2500 vragen... binnen. Over dure tandartsbezoeken. Eerder al pleiten een aantal kamerfracties voor een zwarte lijst voor te dure tandartsen. Zonder piraterij was de verlichting er nooit geweest, schrijft NRC Next. Nu internationaal de strijd met illegale downloadsites is aangegaan, wordt de piraat vervloekt. Maar dat is niet helemaal terecht. In de Westerse wereld is het tegengaan van piraterij een zaak van economisch belang geworden. De economie van de VS draait voor een groot deel op de export van intellectueel eigendom zoals Hollywoodfilms. Maar in Latijns-Amerika en Afrika is piraterij één van de pijlers onder een schaduweconomie. economie waar een groot deel van de bevolking aan meedoet. En zo ging het volgens NRC Next vroeger ook. Denkers als Jacques Rousseau hebben hun internationale faam... vooral te danken aan de ondergrondse verspreiding van hun werk in het buitenland. De illegale downloader van zes seizoenen Grey's Anatomy... is daarmee nog geen erfgenaam van de verlichting. Maar de piraat is minder eendimensionaal... dan het huidige piraterijdebat suggereert. Komt hij er wel of komt hij er niet? De zestiende tocht der tochten houdt flink de gemoederen bezig. In trouw drie schaatsers die er al helemaal klaar voor zijn. Zoals de 52-jarige Wander Lowie. De docent taalkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen laat weten dat het flink kriebelt. Hij is al jaren lid van de Elfstedenvereniging, maar werd in 1997 uitgelood. Lowie schaatst al sinds zijn vijftiende, maar werkt vooral de laatste jaren flink aan zijn technieken. Toch is het op natuureis altijd oppassen. Vorig jaar was ik op de Wijzenzee bij een toertocht en dat ging verkeerd, zegt hij. Na 120 kilometer kwam hij in een onzichtbare scheur terecht. Zijn bovenlip was weg en er waren drie tanden gebroken. Wanderlooi bloedde heel erg en kon niet meer verder. Toch heeft het hem niet afgeschrikt. Ik heb op dit moment al mijn afspraken onder voorbereid gemaakt, al dus de Groninger. En tot zover... Dankjewel, Martijn Middel. Zo. Zometeen praten we verder met onze Brabo-Neger in de studio. Maar we gaan eerst genieten van vrolijke muziek uit Vallendam. Want Annie Schilder, ze wordt oma. En dan kunnen we maar één ding doen. en draaien met het prachtige Mon Amour. Als u van ons gewend bent, vroeg op de ochtend, het is nummer na vijf uur van Eigen Bodem. Bezig en met Mon Amour. En niet alleen populair in Nederland, maar ook buitengewoon populair in Bulgarije. Dat treedt op dit moment weer op in kleine dorpen. En de dames die worden helemaal gek, die zeggen: Dit is muziek uit mijn tijd. Wekelijks spreekt politiek-stratege Duco Hoogland een kolom uit hierin nu al wakker. En deze week over hoe kan het ook anders? Het chaos op het spoor. Het sneeuwde vorige week. Eén dag in Nederland. Eén dag sneeuw. En de NS en ProRail zijn direct in de war. Als NS nou staat voor nooit sneeuw, dan begrijp ik het nog een beetje. Maar goed, sneeuw dus. Afgelopen donderdag viel er een beetje. 10 tot 15 centimeter. Maar de NS rekende maar op 3 tot 4. Kortom, het weerbericht kreeg de schuld van de chaos op het spoor. Op vrijdagochtend werd de dienstregeling handmatig aangepast. Op vrijdagochtend. Toen werd er dus voor het eerst verzonnen dat er wel eens sneeuw zou kunnen vallen. De scenario's voor regen, tsunami en extreme droogte lagen klaar. Maar sneeuw? Daar had niemand aan gedacht. En dan ook nog eens 10 tot 15 centimeter. Het handmatig aanpassen van de dienstregeling kostte heel veel tijd. Ja, nogal logisch. Ze hadden dus beter gewoon de postduif kunnen laten uitdrukken om het nieuws te verspreiden. Het lijkt wel een beetje op die herfst van 2003, weet u nog? Die verschrikkelijke tijd. Toen lagen er bladeren op het spoor. Kun je je voorstellen? Het moet niet gekker worden. Herfst en dan bladeren op het spoor. De wereld op zijn kop. Het is tijd voor een paar adviesjes voor de NS. 1. Rij gewoon lekker met plezier je treinen. En 2. Sneeuwt het. Deel gewoon soep uit... En zeuren er niet over. Roep vervolgens om: Een trein is net een klok. Hij kan achterlopen. Of: Eerste trein van de dag valt uit. Vervolgens rijdt alles op tijd. Of: Wij rijden voor de subsidie en niet voor de reiziger. En dan een adviesje aan de reizigers: Dit is de natuur. Accepteer het gewoon en geniet ervan, treinreizigers. Dan wordt het weer leuk en spannend om elke dag van en naar je werk te gaan. En aan de minister, Melanie Schulz van Hagen, Maas schrijf geen winterproblematiekbrief meer. Waarin je spreekt van heftige sneeuwval. En Rijkswaterstaat heeft een waarschuwing gegeven. En in de brede randstad, whatever that may be, heeft er enkele uren zeer beperkt treinverkeer plaatsgevonden. En dat een nadere analyse nog volgt, wat een zagrijnig gedoe. Kom op, er ligt sneeuw, we kunnen schaatsen, het is winter. En mijn advies, geniet ervan. Een uitermate cynische kolom van politiek-stratege Duco Hoogland. Het is 17 minuten over 5. Het is woensdagochtend 8 februari. De dag dat het 1K op natuurijs wordt gereden. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Met Oud 11steden toch weer naar Henk Angenent. Maar bij ons in de studio zit een andere bekende Nederlander. Althans, een bekende Brabander. Steven Brunswijk. En dat zegt u wellicht niks. Maar als u eh, Brabo 9 hoort, dan denkt u misschien. Oh ja. Daar heb ik al wat van gehoord. En de beste man heeft zelfs al een ware carnavalskraker. Steven, oftewel uh, uh, ja, brabo-neger kan ik beter zeggen. Hè? Goedemorgen nogmaals. Je bent bekend geworden met jouw gewoon betalen filmpje. Hoe is dat gekomen? Nou, um, dat is eigenlijk heel erg simpel. Ik uh, was aan het werk. Hè? Ik moet die klauwen ook laten weten. En um, dat was een vent die tegen mijn zei van... Uh, Steven, uh, hoe denk jij nou over de maatschappij? En uh, toen ik in die wagen zat, moest ik op iemand wachten die de ging kopiëren bij de appie. En uh, toen ik terugkwam, uh, toen, voordat hij terug was, dat duurde in die tijd. Dus die vent die zei tegen mij van, nou, als jij nou wat gaat zeggen, wat ga je, hoe, hoe, hoe jij daarover denkt, dan ga ik dat opnemen. En zo is het eigenlijk uh, gekomen. En je hebt het ook over gewoon betalen, is dat ook, heeft dat ook iets te maken met de hele crisis en dat gezeur daarover? Ja, kijk, voor mij, als je dingen moet betalen, is het niet erg. Iedereen die dingen openstaan, moet van alles betalen. Ik moet ook van alles betalen. Dat is niet erg. Maar wat het met hem gaat, is dat je niet met hoe la je reet ergens moet gaan zitten... en we gaan lopen klagen dat het zo slecht is, terwijl mm. je uh, helemaal niks doet. Daar gaat het met hem. Dus je vindt dat die mensen niet moeten gaan sippen in deze economische crisis? Nou, nee, ja, daar red ik geen tijd voor, want uh, voor je twee, weet ben je 68... en dan gaat het lopen mouwen van, eh, ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan. Nee, dat snap ik. Nu heb je een nummer ook gemaakt, gewoon betalen. Waarom? Um, dus waarom heb je een plaat uitgebracht? Nou, Dat was niet eens mijn idee. Ik, ik, uh, ik zat thuis en ponies belt mensen. Van, hé, hey, uh, wilde je geen carnavalsplaat opnemen? Zeg ik nu, als Brabo zijn en heb je hebt geen carnavalsplaat opgenomen... dan komt het ook niet geloofwaardig over. Dus, nee, dat is waar. Want ben je een echte carnavalsvierder? Ik heb nog nooit gevierd, nee, carnaval. Dan ben je toch geen echte Brabander? Nou, misschien ook wel, want ik heb altijd gewerkt, hè. Ik een portier nog ook een beetje in het weekend. Dus ik stond met Dat ik altijd aan de deur. Dus ik zag wel hoe gek die meestal mannen doen waren. Je dat was stiekem mee aan het lallen eigenlijk. Jawel, jawel. Stiekem, stiekem zie ik uh, ze wel plezier hebben, Daar wel. Nou, we gaan zo van je horen of u dit jaar wel carnaval gaat vieren, maar we gaan eerst luisteren naar die plaat van je. Dit is de Bravo neger met Gewoon Betalen. In Nederland, weet niet, zijn er veel van die meesten die gewoon aan het lullen zijn over dat betalen, weet je wel. Crisis hier, crisis daar. Kan er wel een crisis hebben? Gewoon betalen, denk we zijn voor die meesten die zeggen ik heb het moeilijk In Afrika daar is het moeilijk Ga je met je wagen, geld op de bank en de macht niet trom. We, het houden, we gaat het om. Wagens houden, de maal doen, de gaat het om, dat al gek genoeg. Bier is de gratis, geen enig kroeg Dus je moet aftikken, lappen mee die flappen. De baanman is blij, dus die blijft wel tappen. Brabant zijn nachten zijn lang. Hey. De meesten zijn bezopen, dus die wachten niet te lang. Ronda. Ronda. Aftikken, scherp me je maat Dingen die wij niet doen. Dat is één, Deren op andermans poen. Hangen op de banken en helemaal niks doen. Dat is geen fatsoen, Zo slow vertrekken. Nooit willen werken, tonen of oudgeton, kan me niet verrekken. Zal hoe we zeggen, heb geen stoppen en eruit met die stekker Dan moet u wel die klauwen laten zweten Anders kennen die vreten, kappen mee klagen. Zo moet heen, dus is Nederland. Moet gewoon betalen. En uh... snapte, gewoon betalen, wenk. Aftikken, schuif me, om We noemen het gemouw. Maar als ik buiten kom, heb ik mee bestaan pent aan mijn klauw. En aan mijn poort nok vries aan het door, trek wit weg, maar jullie wat rood. De buurman die zei, hé, hey. je moet kappen mee jammer zitten hem in uw bovenkamer tussen je kouk en de kleien. Maar heb ik heel wat koude leren. trek er gratis bij. Voor de rest moet ik gewoon betalen aftikken, schuiven en normaal doen. Gewoon normaal doen, ja? Kijk, de boodschap is duidelijk. Ja, dat was de Bravo 9 met samen met Janneke van, van Poont. Um, nou, de vraag is die we net al stelden. Ga je nu carnaval vieren of niet? Want de afgelopen jaren heb je dat niet gedaan. Stond je wel eens, dus moest je wel eens werken tijdens carnaval. Maar nu je een carnavalskraker hebt. Nu, um, kijk, er zijn nu een paar boekingen uh, uh, die staan in mijn agenda. Dus hier of uh, volgens mij. En, uh... Dus je moet gewoon gaan optreden met boekingen, bedoel je dat toch? Dat ja. je moet optreden. Ja, ja, en dan ken ik niet om carnaval heen, dus dan... Uh... Dan dansen wij gewoon die Polonaise mee, ja. zeker, ja. Maar je hebt nu al vier of vijf boekingen. Heb je ook een optreden gehad tot nu toe? Jawel, jawel, jawel. Er was meer stand-up stand comedy, cabaret was daar. Ja? En um, die zeiden tegen mij achteraf... ...van, je moet hier iets mee doen, je moet, je moet hier vaker gaan doen. Want uh, ik heb erom gelagen, zei Dus uh, ja, dat is wel mijn doelstelling uiteindelijk, ja. Maar het is wel anders dan gewone carnavalsnummers. Ik, ik, ik hoor geen, geen uh, leuzen zoals uh, bier, bier, bier. Ja. Weet je, dat is totaal iets anders. Nee, het is ook niet echt een carnavalsnummer, nee. Dus uh, ik had het wel gezegd, ik wil het wel bij, bij mezelf houden. Terwijl je, uh, als ik in de studio zit, dat het niet echt een carnavalsnummer moet zijn. Dat was mijn opdracht ook naar die producer toe. Mm -hmm. Het moet een nummer zijn waar iets met mij te maken heeft. En een je met die filmpjes te maken heeft. En dat is je aardig gelukt? Dat is mijn aardig gelukt als ik het zo, gooi. Ja. Toch? Is het een beetje lucratief? Verdien je er een beetje goed mee? Jawel, jawel, jawel. Ik mag niet klagen. Ik verdien er uh, mijn boterham nu zelfs mee. Dus, uh... Kijk, je doet verder op dit moment niets meer. Je bent gestopt met je andere baan. Nee, nee, nee. Zo af en toe. En de partieren doe ik af en toe nog. Want je kunt de meesten niet zomaar in de steek laten, hè? Nee, kijk. Zo kennen we de Bravo 9 weer altijd hard werken. Want de klauw moet ook zweten. En juist. Precies. Nou, we gaan zo meteen nog uh, met je verder praten. Dan zijn we ook benieuwd wat voor reacties je krijgt op die term neger. En wat met name ook uit de Surinaamse gemeenschap. Want je gaf net aan dat je zelf uh, van Surinaamse afkomst bent. Of je daar rare reacties op krijgt. Daar praten we zo met je over verder. En ook horen we zo meteen uh, meer over het uh, winterse weer. Als onze weerman Stijn van Antwerpen bellen. Want hij weet alles over uh, de Koorts eigenlijk. Want hij weet precies hoe en wat wij willen weten. It geht on. Nou, voordat we valse hoop geven, hebben we het hier niet over de tocht der tochten, maar wel over het NK-marathon op natuurijs in Emmen. Nog maar twee uurtjes en dan stappen de veteranen al op het ijs. Maar het was spannend of het allemaal wel door zou gaan. De lastmine toetreding van de KPN-ploeg met onder andere Mark Tuitert en Erben Wennemars leidde tot een dreigende boycott van andere ploegen. Maar de KPN trekt zich terug, waardoor er vandaag gewoon gereden wordt. Henk Angenen is ploegleider van Team Wadero en winnaar van de laatste stedentocht Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Henk, je bent ploegleider van Wadero. Wat is nu jouw rol vandaag tijdens het NK? Ja, mijn rol is bijna uitgespeeld. Uh, je, je doet nu vooraf uh, nog even een, een, een meeting, zeg maar. Dat we nog uh, doornemen, wat we gisteravond ook besproken hebben. Over de tactiek, de te volgen tactiek vandaag. Ja, en vervolgens uh, gaan de jongens van starten en dan... Kun je in de 20 rondjes die ze rijden, op de koel van 5 kilometer, 20 keer uh, eventueel aanwijzingen geven? Wie uh, erbij uh, in de kopgroep zit, of hier vooruit rijden, of er achteraan rijden. Dan kun je soms uh, nog wat aanwijzingen geven. Maar uiteindelijk moeten de jongens hetzelfde doen. Maar wat worden nu bijvoorbeeld jullie tactieken? Waar moet je echt op gaan letten bij zo'n NK natuurijs? Nou ja, er spelen soms heel veel tactieken uh, door elkaar heen. Je hebt natuurlijk verschillende ploegen die. Uh, ja, die willen bijvoorbeeld juist wel een massersput. Anderen die, die willen juist meer dat de aanval. Die willen zodat er een groep wegkomt waar hun, hun favoriet in krijgen. Dus ja, de spelers lopen altijd allerlei belangen door elkaar heen. En dat maakt het altijd wel heel moeilijk, maar ook wel heel boeiend. In je eigen ploeg zit onder andere ook uh, Jens Zwitser. Vorige week deed hij nog mee aan de alternatieve tocht op de Wijzenzee. Is hij een kanshebber? Uh, Ralf zit bij mij in de ploeg, maar die is absoluut kanshebber. Uh, die werd vorige jaar ook tweede achter Bob de Vries. En aangezien uh, Bob... Uh, Helaas, er een blessure heeft af moeten haken. Ja, maken we zeker een serieuze kans. En nog meer jonge talenten die we in de gaten moeten houden? Uh, ja, bij ons in de ploeg Jochem Uithoven is zeker zeer goed in vorm. En uh, ja, ook in de andere ploegen zijn er toch wel weer nieuwe namen die, uh, die absoluut een neus in het venster gaan steken de komende dagen. Er werd ook gevreesd hè, voor een boycott door onder andere jouw ploeg. De KPN doet nu niet meer mee aan het NK, maar wel een andere toertocht. Ben je daar tevreden mee? Uh, nou ja, het zijn natuurlijk geen toertochter, maar het zijn natuurlijk andere klassiekers. Uh, ja, als, als sponsoren hebben ze deze beslissing genomen. Uh, ja, oké, okay, het was niet mijn inzet om op deze manier te spelen, maar ik, uh, ja, mijn sponsor stond er anders in. en uh, Dat heb ik te respecteren. Maar stel je voor dat die boycott was er gekomen, wat, wat had dat voor, had, had voor gevolgen gehad? Nou, ik, uh, ik heb van, van, van begin af aan al gezegd dat die boycott er sowieso niet gekomen. En dat er gewoon uh, een oplossing had gezocht moeten worden en dat is gedaan. Dus we zijn er hartstikke tevreden mee. En, en nou moet ik het je dus toch even vragen, hè? de kriebels, die moeten er toch zijn, de tocht der tochten. Zijn de kriebels er al? Ja, natuurlijk. We volgen ook alles uh, op de voet. En uh, ik ben gewoon heel benieuwd wat, uh, wat vannacht uh, er gebeurd is in Friesland. Of, uh, of het ijs uh, voldoende gegroeid is, zodat we wel weer een stapje dichterbij zijn. Maar nou goed, uh, gisteren viel het gewoon heel erg tegen en dat, dat was bijzonder jammer. Maar goed, dat wil niet zeggen dat er vannacht uh, misschien heel veel bijgegroeid is. Want je bent natuurlijk de winnaar van de laatste elf stedentocht. Mag je dan nu deze weer meedoen, stel je voor hij komt er? Ja, sinds vorig jaar is, uh, is er afgesproken dat uh, de eerste elf aankomende van de afgelopen elf tocht de volgende elf stedentocht sowieso uh, in mogen starten... En ja, mocht hij dit jaar komen en volgend jaar weer, dan is het volgend jaar uh, weer een ander verhaal. Maar goed, dat, uh, dat wachten we dan wel. rustig aan. Eerst steeds maar eens uh, door, laten, door laten gaan. Want als deze komt, dan ga jij daar sowieso heen, lijkt me. Ja, absoluut. Uh, de ploeg die, die start sowieso. En uh, ik heb vier kanshebbers in de ploeg, een serieuze kanshebbers in de ploeg. En uh, vervolgens uh, wil ik, als die jongens uh, zomaar soms om allemaal vertrokken zijn, wil ik daarna uh, zelf uh, om half negen starten om hongers uh, om uh, toerijder uh, te volbrengen. Nou, daar moeten we nog even op wachten. Maar zometeen uh, komt het uh, NK Natuureis in Emmen vandaag. Er wordt een stevige wind voorspeld. Gaat dat nou een nadelige gevolg hebben voor het NK? Nee, absoluut niet. Het wordt natuurlijk een fantastische wedstrijd. Hoe meer wind en hoe barrer, er, barrer er om de omstandigheden zijn, hoe erger dat is, hoe mooier de wedstrijd Want jullie zijn natuurlijk net wakker. Wat zijn nu nog de laatste voorbereidingen? Ja, de jongens gaan uh, straks om acht uur eten vervolgens om, uh, om half, elf, elf uur nog een keer. En dan uh, reizen we af uh, richting Emmen. We slapen nu bij van de Valk in Asje. We hebben daar geslapen. En dan uh, vervolgens reizen we af naar, naar Emmen. En dan uh, gaan ze zich daar aankleden. Gaan ze ook even kijken van jongens, hoe koud is het hier, wat voor wind staat er. En daar kleden ze zich op. En dan uh, ja, is het om half twee van start en dan, uh, dan wordt het spannend. Henk Algenent, ploegleider van Team Wadero vandaag op het NK Natuurijs in Emmen. Veel succes vandaag en dankjewel. Voor de mensen die Emmen iets te ver van hun bed vinden... de NOS zendt het NK live uit op Nederlands 1. Ja, het is uh, precies half zes. En ergens van de week wellicht om precies half zes... Ja, dan gebeurt iets heel bijzonders. Dan begint namelijk de elf steden toch. Wie weet, wie weet, wie weet. Want dat gaat dan ook om half zes gebeuren. Maar nu begint er iets heel anders, namelijk... Het Nieuwsminuutje. Conservatisme is alive and well in Missouri en Minnesota. De overwinning speech van Rick Santorum, die bezig is met een comeback. Santorum is de winnaar van de republikeinse voorverkiezingen in de staten Minnesota en Missouri. Hij boekt daarmee een belangrijke winst op Mitt Romney. Die geldt als de belangrijkste kanshebber voor een nominatie als republikeinse presidentskandidaat. De gematigde Romney staat nog altijd bovenaan in de peilingen, maar heeft moeite om de conservatieve kiezers aan zich te binden. Acht inwoners van Pakistan zijn gedood bij een aanval met een Amerikaanse drone. Een klein onbemacht bandvliegtuigje. Dat laten Pakistanse inlichtingendiensten zojuist weten. De aanval was gericht op een kamp in het noordwesten, vlakbij de grens met Afghanistan. Het gebruik van drones is omstreden. De afgelopen jaren kwamen honderden mensen om het leven bij soortgelijke aanvallen. En in Engeland is de laatste nog levende veteraan uit de Eerste Wereldoorlog overleden, melden Britse media zojuist. Florence Green nam als meisje in 1918 dienst bij de Koninklijke vrouwenluchtmacht, maar vocht nooit aan het front. Green overleed afgelopen zaterdag op 110-jarige leeftijd. Het minuutje. Dankjewel, Martijn Middel. En het houdt ons al dagen bezig, het weer. Hoe koud wordt het en wat betekent dat voor het ijs en voor de kou? De laatste weerbericht bellen we natuurlijk met onze weerman Stijn van Antwerpen. Hij zit elke week weer klaar met zijn barometers en thermometers... en vandaag waarschijnlijk ook met zijn muts op. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het een koude dag vandaag? Nou, ook vandaag gaan we wel weer een koude dag beleven, ja... Wel iets minder koud, maar ja, temperaturen die blijven toch nog wel net onder nul. Met uitzondering van de wadden, want de ja, temperatuur ligt daar dan net beneden of iets boven het vriespunt. En uh, ja, dat hebben we dus te danken aan de bewolking waar we vandaag mee te maken hebben. En ook uh, ja, de minder koude lucht die vanuit het noordoosten dan binnenstroomt. Nou, het is vandaag over het algemeen een vrij koude dag. De laagste temperaturen vinden we terug in het zuidwesten en zuidoosten. Daar wordt het min 3 graden. Voor de rest van het land, ja, dus min 2, min 1 graden. En zoals ik net dus al zei, op de wadden, dus net boven het vriespunt of net daaronder. Nou, de wind die is vrij krachtig, uh, mapelt tot vrij krachtig uit de noordoostelijke richting. En uh, vandaag is het dus nog een, uh, ja, een koude dag. Uh, vanavond en vannacht, dan gaan we ook weer gauw richting de strenge uh, vorst. En uh, ja, plaatselijk kan er dan ook wat mis voorkomen. En dat geldt dan weer voor het midden van Nederland. Dus uh, ja, het is weer even. Uh, ja, het is toch weer koud. Ja, het is, morgen. Uh, ja, morgen. Vertel maar. Ja, mor morgen ja, wil ik er nog even toevoegen. Dat uh, ja, dan uh, is het toch wel even een interessante dag. Want dan kan er dus ook plaatselijk wat lichte sneeuw gaan vallen. Maar erg veel zal het allemaal niet gaan voorstellen. Nee, het zal allemaal niet veel voorstellen. En wat gaat er daarna gebeuren? Nou, daarna zien we dus uh, ja, dat de kou toch wel weer uh, Ja, Dat zal dan ongeveer tot en met uh, ja, uh, zaterdagavond wezen. Dan weet toch wel uh, ja, de, de zachtere lucht op te dringen. En dat gaan we dan met name zondag overdag merken. Want dan stijgt de temperatuur op veel plaatsen toch wel 3 tot 5 graden boven nul. Dus, dus, dus die oude steden toch, dat wordt dan lastig? Ja, dat wordt inderdaad lastig. Mochten ze het dan willen houden, dan, uh, ja, dan kunnen ze altijd nog kiezen voor de zaterdag of de zondag. Maar uh, ja, het wordt inderdaad uh, het wordt echt spannend. inderdaad. Maar het ijs is op sommige plaatsen al behoorlijk sterk. En uh, ja, op sommige plaatsen ook nog niet helemaal. Dus uh, ja, het gaat er eigenlijk een beetje omspannen. Uh, ik hoop dat ze vandaag een verstandige keuze gaan maken. En uh, ja, wie weet gaat het dan ook wel door? Nou, we zullen het allemaal zien en afwachten. En volgende week bellen we weer uiteraard weer Stijn van Antwerpen, WNL Weerman, voor het laatste weerbericht. En wie weet is het dan gewoon vijf uh, graden boven heel. Zometeen eh, hoort u meer over de vraag, de vraag van de week. Want soms heb je van die vragen die je niet durft te stellen. Nou daar zometeen meer over. En ook hebben we het nog over een eenspoorbedrijf die het heel erg goed doet, ook met de kou. Daar zo meer. Maar eerst gaan we luisteren naar spinvis dagen van gras, dagen van stro. Jezelf aan, Gooi alles weg, neem een besluit, doe als het moet, alles opnieuw. Je kon het zo goed, beter dan ik, je kan het nog steeds, het zou als toen, in het begin. Je weet hoe het is, soms is het zo, je weet hoe ze zijn. Dagen van gas, dagen van stroom. Dans uit de maan zo goed als je kan, zo goed als het gaat. Als niemand het ziet, en doe als ik Alles op. Vragen van gras, dagen van stro, spinvis. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. En als u net wakker bent om zeven over half zes... dan wensen wij we u een buitengewoon goede morgen op deze woensdag. En blijft dus wel luisteren. Zometeen hebben we weer een gesprek met de Bravo 9. Die zit bij ons in de studio. Maar eerst gaan we het hebben over vragen. Van die hele lastige, moeilijke vragen. Vragen waarvan je ook denkt, van, nou, die durf ik eigenlijk helemaal niet te stellen. We hebben gelukkig iemand bij ons op de redactie die dat wel durft. En we hebben tegen haar gezegd, weet je wat, ga jij gewoon het land in en stel je vragen. En dat deed Cecile weer. En ze kwam terug met een mooie reportage. Dit is het geluid wat ik ochtends heb opgenomen toen ik kampeerde in Drenthe. Prachtige vogels die door elkaar heen fluiten. Maar wat fluiten ze? Is dit fluiten in woorden te vertalen? Ik vraag me af... Waarom is de dierentaal nog niet ontcijferd? Omdat enerzijds mensen zich nog boven dieren zich verheven voelen. En daarbij dat dieren ja, vooral meer non-verbaal met elkaar communiceren. En, wat ook weer wat lastiger maakt om het te vertalen. Omdat er geen meetbaar instrument is om het mee te kunnen ontcijferen. Dierentaal? Uh, uh, omdat ze geen alfabet hebben en wij wel. Uh, ik denk uh, dat ze geen taal gebruiken die je kan ontcijferen. Poeh, ik wist nu dat het niet ontcijferd was. Dieren communiceren volgens mij instinctief en uh, non-verbaal, denk ik. Dus daarom denk ik dat je dat niet kan ontcijferen. Ik denk dat ze geen taal hebben, dat ze maar gewoon een beetje brabbelen als baby's. Uh, omdat ze gewoon onverstaanbaar zijn. Inmiddels ben ik aan tafel geschoven bij Johan Bolhuis, hoogleraar gedragsbiologie aan de Universiteit van Utrecht. Johan, waarom is de dierentaal nog niet ontcijferd? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat houdt eigenlijk in dat hebben dieren überhaupt een taal? Dat is eigenlijk de eerste vraag die je moet stellen. En daar zijn hele discussies over. En uh, ja, het lijkt er toch op dat dieren wel een soort taal hebben misschien, maar wel een hele eenvoudige taal. Maar zijn er wel dieren die een taal hebben ontwikkeld? Uh, ja, dat is eigenlijk uh, dat is heel interessant eigenlijk als je dat uh, bestudeert. Want je zou verwachten, als er al dieren zijn met een bepaalde taal... dan zou je moeten kijken naar apen. Hè? Die zijn het meest aan ons verwant. Dat zijn eigenlijk onze naaste familieleden. En dat blijkt eigenlijk niet zo te zijn. Dus ze maken wel bepaalde geluiden. Maar die geluiden hoeven ze bijvoorbeeld niet te leren van hun ouders... zoals wij dat met taal hoeven te doen. En, uh, dus wat dat betreft lijken ze eigenlijk helemaal niet op ons... En er zijn andere diers, diersoorten, bijvoorbeeld dolfijnen of walvissen of, of zangvogels, met name. Die uh, juist wel de geluiden die ze maken, die taal die ze hebben, die moeten ze ook leren van hun ouders. Hoe heeft u dat opgemerkt dat ze toch wel een taal aanleren? Uh, ja, dat kun je doen door goed uh, te kijken naar, te luisteren naar wat ze zingen. Dus ik kan wel een voorbeeld laten horen. Een van de zangvogels die we studeren is de, de zeebafink, die is wel bekend. En uh, dit is bijvoorbeeld het geluid van een volwassen mannetje, van een vader. Zal ik het geluid laten horen van een van zijn zoons? Nou, dat lijkt bijna hetzelfde. Dat lijkt bijna hetzelfde inderdaad. En dit is het geluid van een, van een andere zoon, van dezelfde vader. Die lijkt heel anders. Die lijkt heel anders en die, uh, ja, die moet misschien nog heel veel leren... of die zal het misschien nooit leren. Dus er is een enorm verschil tussen uh, ook individuen... En hebben ze ook dialecten, de vogels? Ja, grappig genoeg, inderdaad, dat is zo. Dus de, de, als je bijvoorbeeld een, een koolmees in Friesland zou horen... die klinkt net iets anders dan de gemiddelde koolmees uit Leiden of uit Utrecht of zo. Dus er zijn inderdaad een soort dialecten. Kunt u inmiddels de vogels al verstaan? Uh, nou ja, in zoverre dat ze hebben... Uh, voor zover wij weten hebben ze inderdaad wel bepaalde betekenissen met hun liedjes. Maar dat zijn hele simpele betekenissen. Dus het kan of betekenen dat een mannetje zingt naar een vrouwtje van... nou kom naar mij toe, ik ben leuk. Of dat hij naar nou een ander mannetje zingt van ga weg, want hier woon ik. En, en daar blijft het eigenlijk wel een beetje bij. De taal van dieren is heel simpel. Er is nog geen bewijs dat dieren gebruik maken van enige grammatica. Daarom is dierencommunicatie dus volgens vele deskundigen geen echte taal te noemen hoorde een bijdrage van Cecil van der Grift... en heeft u nu ook een vraag die u niet durft te stellen. Bel dan even op ons gratis nummer 0800-1121. Nog één laatste keer een update vanuit de Verenigde Staten. Daar worden de primaries vannacht weer gehouden. Eigenlijk in drie staten waar het niet Het is. Niet echt heel belangrijk vertelde onze plaatsen Wouter Zanting al eerder in onze uitzending. Mitt Romney, de kandidaat die het meeste kans maakt om het straks op te gaan nemen tegen Barack Obama... is op dit moment aan het speechen en hij maakt vannacht, en dat is wel bijzonder, van zijn zwakte zijn kracht. Hij zei zojuist in zijn, uh, in zijn toespraak dat hij de enige kandidaat is van de Republikeinen die nog nooit een dag in Washington bezig is geweest, want die, al die anderen die zijn of uh, congreslid geweest... of senator geweest, en hij als enige niet, en daar maakt hij nu zijn kracht van. Nou, kijk, we zullen zien of dat hem zal helpen. Bij ons in de studio zit Steven Brunswijk. U kent hem beter als de Brabo-neger. Leuk nog dat je bent hier in de studio. We hebben net je carnavalskraker gehoord. Heb je al plannen voor een nieuw nummer? <lacht> Volgens mij niet, nee. <lacht> nee? Gewoon betalen twee keer? Nee, daar ben ik er niet echt mee bezig. Ik niet, uh, eerst even dit af, afwachten hoe het gaat lopen en dan zien we de rest wel. Uh, oorspronkelijk kom je uit Suriname, dat vertelde je ook eerder in de uitzending. Ja. Uh, nu haal je, in, je uh, in de video's die online staan ook regelmatig uit... bijvoorbeeld naar het slavernijverleden. Ja. Hoe wordt er eigenlijk in je omgeving, in de Surinaamse omgeving gereageerd op jou? Gelukkig reageren die allemaal positief. Maar er zijn mensen die dezelfde denkwijze als men hebben. De slavernij, dat is pakweg 200 jaar geleden... Dus ja, het is voorbij. Het is, die mensen die dat gedaan hebben, die leven niet meer. Die negers die in huizen leefden en katoen aan het plukken waren... die leven ook niet meer. Dus je kunt niemand de schuld geven. En kunnen wel op mouwen over negers doen, afschaffen, dit en dat. Je moet gewoon verder. En niet in die, die slachtofferrol opspelen spelen iedere keer. Dat is, dat is, dat is nu al klaar. Hm. Ja, ze spelen negers toch vaak de slachtoffer? Hoe vind jij? Oh, godzakken, Praat me er niet van. Die, die lopen iedere keer te mouwen over... ja. Je loopt te discrimineren. Het heeft niks mee te maken hoe discrimineren. Jij discrimineert. Hm. Jij bent de discriminerende. Jij bent een racist. Hm. En, en, en krijg je ook wel eens dan dat die mensen die dat zo vinden? Die reageer je wel eens? Krijg je e-mails of, of, of op een andere manier word je wel eens aangesproken door um, Surinamers bijvoorbeeld? Oh, zat. heet mails, bedreigd, van alles heb ik gehad. Hm. En, en word je dan niet een beetje angstig? Nee, ik sta voor de deur hè, ook nog. Dus ik heb ja. vaak bedreigingen namelijk opgekregen. Dus ja. Het zou wel. Maar wat vind je daarvan, dat mensen op die manier reageren? Ik zie dat als een vorm van zwakte. Weet wel. Kijk, als jij uh, echt een punt wil maken, dan moet jij niet gaan lopen bedreigen of op schreeuwen. Nee, jij moet een moment benaderen en openbaar of een debat of iets. En mij proberen te overtuigen van hoe het wel zou moeten. Maar je gaat niet uh, allemaal loze dingen lopen roepen. Nou, zo zo werkte niks, zo, zo lost er niks op. Of wel, want ik doe het nog steeds. Hm. Dus eigenlijk uh, zeg je van. Ophalen gewoon. Of ze ophalen of doorgaan, hou ik me niet mee bezig. Dat is negatieve energie. En dan ik hou ik me niet bezig met negativiteit. Ik kijk naar positiviteit. Nou, laten we dan naar iets positiefs gaan: schaatsen. Want negers kunnen niet uh, zwemmen. Uh, zeg jij in een van je video's. Kan je schaatsen? Ik kan wel schaatsen, ja. Wat vind je van de Elfstedentocht? Oh, Godzakken, jongens, jongens, jongens. Ik, ik zit gewoon in een laan, waarmee ze hopen dat ze wat vriezen. Toen ik vorig jaar in Suriname was... toen vroeg mijn nichtje gewoon een man van... hoe ziet sneeuw raad? Ik trek die vriezer op. Ik zeg, zie die, die binnenkant? Zo ziet hij <laughs> raad. Maar, die, die, maar, maar je, bent wel, uh, je bent wel een beetje negatief. Je, je vindt dat mensen zeuren. En de Elfsteden toch is niet leuk. Maar het is ook wel weer positief... toch dat mensen blij worden van een vlokje sneeuw. Ja, ja, ja. Daar kan ik me voorstellen. Of kan ik me eigenlijk niet voorstellen, moet ik zeggen. Dat mensen daar vrolijk van worden. Dat is toch koud. Mijn tenen vriezen eraf. Als je valt, heb de pijn. Kijk, yes. Voor mij niet, laat ik daarop houden. Dus je gaat niet schaatsen? <laughs> Weinig, al krijg ik duizend euro voor, dan nog niet. Oké. Okay. Steven Brunswijk, ook wel bekend als de Brabo-neger. De komende weken is zijn plaat in de betere Kroeg te horen. Hij gaat zelfs optreden en hij is uiteraard ook wel weer te zien bij Pau nieuws denk ik. En in zijn video's ja. op YouTube. Dankjewel voor je aanwezigheid deze ochtend, Steven. Achim. En een goede reis naar Brabant. Yo, dank je. En als we het hebben over de Elfstedentocht, hebben we het ook over vandaag de dag. Want die zijn vandaag live vanuit Friesland. Zometeen bellen we met Merel Westrik. Maar eerst Jack Johnson. A brand new baby was born yesterday, just in time.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 Jack Johnson hier op Radio 1, nu al wakker. Het is woensdag 8, februari. een hele bijzondere woensdag. Want het is de woensdag waarop het NK schaatsen op natuurijs wordt verleden. Maar zoals op alle andere woensdagen, ook op deze woensdag, gewoon de weekbladen. En Inge en ik hebben ze alvast voor u doorgenomen. We beginnen met nieuwe revue. In de revue een verhaal over ondergrondsbankieren. In het Amsterdamse World Fashion Center werden vorig, werd vorig jaar lieden opgepakt die zich hiermee bezighielden. Volgens revue is het modecentrum een Walhalla voor Hawalla-bankiers. Bij deze manier van bankieren draait het om vertrouwen. Iemand levert contant geld af bij de bankier hier. En met een code kan het geld dan op een gewenste plek ergens in de wereld gehaald worden. Het is een makkelijke manier om geld wit te wassen. De cover van nieuwe revue gaat over vrouwen die porno kijken. Want Patricia Pai en Halina Rijn vertelden eind vorig jaar dat ze daar wel van hielden. Reden genoeg voor revue om met een aantal jonge dames porno te gaan kijken. De conclusie? Zelf pijpende mannen vinden ze niets. Homoseks valt ook niet echt in de smaak. Het meest populair is amateurporno. Gewone die de liefde bedrijven en het opnemen zodat anderen er ook van kunnen genieten. Op de cover van HP De Tijd een foto van onze minister van Buitenlandse Zaken, Jurie Roosentaal. Volgens het weekblad buigt hij voor het Chinese regime rondom mensenrechten. Aanleiding voor het verhaal is de uitreiking van de mensenrechten tulp afgelopen week. Die ging naar een Chinese die in de cel zit. Haar dochter werd vlak voor haar reis richting Den Haag opgepakt. En de Nederlandse politiek spreekt volgens HP de Chinezen niet vermanen toe. Ook in HP De Tijd ruimte voor seks. En niet zomaar seks, maar gewone tuin en keukenseks. Nou ja, ik moet dat ook weer niet te letterlijk nemen... want het is vooral een pleidooi voor gewone geslachtsgemeenschap op bed... onder de dekens, met z'n tweeën. De tijden van wild experimenteren met vrij... op de meest bizarre plekken behoort volgens HP De Tijd tot de vrede tijd. Hun conclusie is, wie hip is, neukt gewoon in bed. We hebben ook nog vrij Nederland doorgenomen. Daarin een interview met Agnes Jongerius. Ze heeft een slopende tijd achter de rug. Ze was blij dat 2011 voorbij was. Het jaar waarin duidelijk werd dat men van haar af wilde als FNV-voorzitter. Inmiddels wordt er een nieuwe vakbeweging opgezet. En de 51-jarige Jongerius geeft dan de hamer graag aan een nieuwe generatie bestuurders. Als ze straks is afgezwaaid... dan wil ze of correspondent worden in Washington... of buurtregisseur in Amsterdam-West. Ik raad haar het laatste aan. Um, ik heb trouwens niet alleen maar verhalen over liefdebedrijven gelezen. Ik heb ook een verhaal over de eeuwige liefde gelezen. En dat, dat wel in me. Vrij Nederland. Hoe zorg je ervoor dat je de liefde vasthoudt? Dat je niet na een paar jaar gaat scheiden... zoals 35% van de stellen. Er is veel onderzoek naar gedaan... en ook een kleinschalig onderzoek in Nederland. Daaruit blijkt dat er drie succesfactoren zijn. Vertrouwen, zelfbeheersing en waardering. Zo moeilijk is eeuwige liefde dus helemaal niet. Tot zover de weekbladen die vandaag weer uitkomen. Zometeen hebben we het over het vervoersbedrijf... wat vlekkeloos mensen van de ene plek naar de andere plek brengt... zonder problemen te hebben op het spoor. Maar dat zometeen. Ja, want dat die problemen op het spoor komen door het winterweer... en die houdt ons hele land al in de greep. Het is vooral de tocht der tochten die voor slaaploze nachten zorgt. Vanavond om 7 uur komen de regionhoofden weer bij elkaar. Wij van WNL houden u graag volledig op de hoogte... en daarom presenteren Eva Jinek en Merel Westerik... vandaag de dag straks live vanuit Friesland. Op dit moment wordt de uitzending volop voorbereid... in paviljoen Badmeester Kempen. Merel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het lekker koud in Bad? Het is ontzettend koud in Balk en uh, sterker nog, het waait ook heel hard. Maar ik moet je eerlijk bekennen dat wij naar buiten liepen vanochtend, Eva en ik. En dat we dachten, hé, hey, het is wat minder koud dan gisteren en eergisteren. Of dat een slecht teken is, weten we niet. We gaan dat zo dubbel checken bij onze weerman, Robert. Want, want waarom een uitzending vanuit Friesland? Nou, de lc records beginnen begint nu zo toe te nemen dat we dachten, van, nou, we kunnen eigenlijk de uitzending maar vanaf één plek nu maken. En dat is gewoon op dat cruciale punt, in Balk. Waar het gewoon het ijs nog steeds niet helemaal goed is. Het is allemaal te dun. Maar ja, uh, Balk wil natuurlijk heel graag meedoen op de routes, maar één echte Elfstedentocht en dat het altijd door Balk gaat. Ja. En het is hier dus het spannend. Dus we dachten van nou, het is maar één plek. Balk aan het weer. Wat hebben jullie in de uitzending? We hebben sowieso het draaionhof van Balk. Dat is uh, ook Hielkesma. Uh, en we hebben uh, Anneke Dalma. zij is zangeres. En ze heeft een Elfstedentocht hit geschreven. It's geht on. Naar de bekende woorden. Nou, ja. Daar gaan we ook naar luisteren in de uitzending. Ha. En we hebben allerlei reportages over het uh, ijs wat hier geveegd wordt. Over iemand die in wakker springt voor zo'n lol. Uh, eenmaal ijspret. En, ijspret. En, en, en, en, en ik hoorde dat jij ook nog de ijzers gaat onderbinden. Ja, klopt ja. Ik heb mijn uh, schaatsen uh, voor dit weekend laten slepen. Dit weekend wordt eerst weer het uh, ijs opgegaan. Ik dacht, ik neem ze maar mee, want je bent maar één keer in je leven hier aan het Slotermeer, toch? Kijk, nou, maar één keer misschien, wel... misschien blijf je wel de komende dagen. Ja, dat sowieso. We blijven vandaag, morgen en overmorgen, Kijk. blijven we sowieso uitzendingen maken hier live vanuit de balk, vanaf en... 7 uur s ochtends. En mogen mensen nog aan jullie kant op komen? Ja, wat mij betreft mogen mensen gewoon onze kant op komen, als we het leuk vinden om de uitzending bij te wonen. Uh, we beginnen om 7 uur s ochtends. Als je er iets eerder bent, uh, dan is het, uh, dan is het uh, mooi. Dan kan je lekker rustig gaan zitten. Dus nou, het publiek is welkom. Het publiek is van harte welkom in Balk, want daar zetten vandaag de dag. Vandaag, morgen en overmorgen vandaan uit. Wij gaan nog een paar minuten door en gaan ze dan snel naar huis... zodat we vanaf 7 uur alles live kunnen volgen. Want wie wil nou niet Eva Hienek en, en Merel Westik gezamenlijk live zien vanuit Vriesdamp. Merel, succes zometeen. Dankjewel, dankjewel. Doeg. Terwijl het op de sporen van de NS deze week een enorme chaos is... loopt het in Groningen en Friesland bij vervoersbedrijf Arriva vlekkeloos. De hevige sneeuwval lijkt de treinen van deze spoorbeheerder niet aan te tasten. Het kan dus blijkbaar wel op tijd rijden, ondanks de sneeuwval. Wat doet Arriva goed en de NS dus fout? Onne Hentigai is directeur van Arriva Nederland. Meneer Heentega, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is uw grote geheim? Goed organiseren. Regionaal, kleinschalig en goed materieel aanschaffen. Wat heeft u dan wat zo goed is? Uh, in Zwitserland aangeschaft materieel, dat gewend is aan extreme omstandigheden. En uh, waarbij technologie, technologie toegepast wordt die uh, dit soort omstandigheden aankan. Hm. Nou, nu kent u de sector natuurlijk als geen ander. Um, waarom zijn dat andere treinen in Nederland die dan niet op die manier worden aangeschaft? Waarom worden die dan op een andere plek aangeschaft? Ik ben niet bij het inkoopproces van de NS betrokken helaas. Maar u geeft aan goed materiaal. terwijl we van de NS ook horen... dat het met name om de wissels en om de bovenleidingen gaat. En ik geloof dat u gebruik maakt van hetzelfde uh, net. Volgens mij ook, ja. En dan kom ik weer terug op die kleinschaligheid. Op het moment dat je zo organiseert, dat op het moment dat ergens een probleem is en je snel mensen ter plekke kunt krijgen om problemen op te lossen... dan kun je zo opereren zoals wij het doen. En dat betekent dat je gewoon zelfs in dit soort extreme omstandigheden... je materieel kunt laten rijden. Maar dat betekent wel dat je niet vanuit een hoofdkantoor in Utrecht... moet gaan proberen om een heel land te besturen. Maar dat betekent dat je in regio's mensen moet neerzetten... die ter plekke zien wat de problemen zijn en ze daar kunnen oplossen. Maar hebben jullie daar wel genoeg werknemers voor? Jullie zijn best wel niet, niet zo'n grote organisatie. Wij hebben weinig overheads. Dat betekent dat alleen mensen hebben die echt werken... en weinig mensen op hun hoofdkantoor. Ja, dus alleen ter uh, plekke. Maar u had het over de treinen. De treinen waar ook uh, delen uit Zwitserland komen. Wat is dan concreet het verschil tussen een NS-trein en een Arriva-trein? Dat gaat om heel veel onderdelen. Je ziet dat er op dit moment uh, veel ijsvorming is rondom de wissels. Die ontstaan onder de treinen. Wij hebben een stuk technologie... Wat bovenop die treinen zit. Ik heb nu eerst begrepen dat NS dat ook gaat kopiëren. Uh, prima. Dat betekent dat ze in de periode hierna wellicht ook vergelijkbare uh, kwaliteit leveren als wij nu al. Maar zijn de treinen dan hoger? Of? Nee hoor. Dat betekent gewoon dat je onderdelen die vroeger kennelijk onder de trein werden gehangen... er nu bovenop zet. En waardoor ijsvorming uh, niet tot problemen leidt onder de trein, maar er bovenop. En daar zitten geen wissels volgens mij. Want wat is de logica van onder de trein alle belangrijke dingen bewaren? Ik heb geen idee. En de drukte, als de stel dat de toch doorgaat, is daar klaar voor? Haha, dat is een heel ander project. Zeker. En ik kan u vertellen dat wij met de macht bezig zijn... om de mensen die daar naartoe komen op een goede manier te vervoeren. We kunnen dat niet alleen. Nee. We hebben daar ook de NS voor nodig. Ik hoop dat we de komende dagen samen met NS... Tot een goed concept kunnen komen. En daar ben ik wel wat bezorgd over nu. Ja, u bent daar bezorgd over. Ik kan me goed voorstellen, want er worden ook grote mensenmassas verwacht. Zeker als het op een uh, zondag zou zijn. Maar u bent zich bezorgd. Niet dus alleen dat hoor, het gaat ook om de samenwerking. U maakt zich ook zorgen om de samenwerking. Ja. Waarom? Uh, dit soort uh, omvangrijke evenementen, die moet je in uh, samenspraak met alle bedrijven die daar een rol kunnen spelen, uh, tot een goed eind brengen. En ik ben een beetje bezorgd dat de huidige tijd uh, dit soort uh, samenwerking wellicht wat bemoeilijkt. Ik hoop dat we eroverheen kunnen stappen. Het is een evenement dat één keer in de 15 jaar voorkomt. Mm -hmm. En dat je in staat bent om één of twee miljoen mensen op een goede manier uiteindelijk thuis te brengen. En iedereen moet nu even over de concurrentiedrempel heen stappen. En een goed uh, product neerzetten, een goed evenement. Waar iedereen uiteindelijk thuis komt en op de plek van de stemming komt. Maar echt... Dat is mijn enige... Een vraag van een leek wellicht hoor, maar ik kan me zo voorstellen... dat Rijkswaterstaat, NS, Arifa, uh, eventueel ook andere vervoerders... dat die allemaal om de tafel zitten om na te denken hoe ze dat precies gaan coördineren. Maar dat gebeurt dit, niet. Dit is een oproep daartoe dus. Want er wordt op dit moment niet met al die partijen om de tafel gezeten. Misschien is het nog een beetje prematuur. Mm -hmm. uh, of het doorgaat, ja of nee, dat is nog de vraag. Uiteraard. Maar op um, het moment dat er enige sprake is van of het doorgaat... Dan... Moet dat echt gebeuren? Want anders dan, uh, ja, dan brengen we niet dat feest wat we met elkaar kunnen, kunnen realiseren. Uw oproep uh, is gehoord. Dat is een duidelijke. U bent uh, zelf volgens mij een Fries. Bent u lid van de vereniging? <laughs> ik ben, ze hebben me helaas. Uh, die 16.000 leden, kennelijk die het maximum, daar behoor ik helaas niet toe. Dat zou graag willen. U zou graag meeschaatsen? Natuurlijk, ja, elke vriend wil meeschaatsen. Nou, we ja. hopen natuurlijk ook dat hij zal komen, de tocht der tochten. En over vandaag, gaat u nu met de trein naar uw werk vandaag? Ik ga wel met de trein naar mijn werk, maar ik ben op dit moment uh, uh, in de richting van Den Haag. En uh, daar is het tijdstip op dit moment onverantwoord om daar de trein voor te nemen en dan dat vreselijk te laat komt. Als het een riva-trein was geweest, dan was het ongetwijfeld tijd geweest... Maar het, zoals u weet, in de richting van Den Haag rijden ook andere treinen. Daar heb ik er op dit moment te weinig vertrouwen in. Hm. Dus het is de auto geworden. DNS moet duidelijk nog aan het spoor timmeren. Meneer Hettinga van Arriva Nederland, dank u wel. Onze zendtijd zit erop. Wij gaan ons haasten naar huis... zodat we straks live kunnen kijken naar WNL vandaag de dag. Vanuit Friesland om half zeven op Radio 1. Joost Eertmans, wakkerdag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.